5 uur. Het NOS-journaal. Job Boot. Kabinet Rutte na anderhalf jaar gevallen. Snelle verkiezingen mogelijk al 27 juni. En nog tien mensen in ziekenhuis na treinongeluk in Amsterdam. Premier Rutte heeft koningin Beatrix vanmiddag het ontslag van zijn minderheidskabinet aangeboden. Daarmee is het kabinet na anderhalf jaar gevallen. Zoals gebruikelijk heeft de koningin de ontslagaanvraag officieel in overweging genomen. Ze verzoekt de ministers en staatssecretarissen te blijven doen wat in het belang is van het koninkrijk. De bewindspersonen gaan daarmee demissionair verder. Rutte was vanmiddag zo'n twee uur bij de koningin. De Tweede Kamer stuurt erop aan zo snel mogelijk verkiezingen te houden. Er gaan stemmen op om de verkiezingen nog voor de zomervakantie te houden. Daarbij wordt de datum van woensdag 27 juni genoemd. Volgens de kiesraad is zo'n korte termijn ongebruikelijk en ook onwenselijk. De kiesraad benadrukt dat er meestal enige tijd zit tussen de val van het kabinet... en het besluit van ontbinding van de Kamer. En volgens de kiesraad is het gebruikelijk dat de partijen enige tijd hebben... om hun kandidatenlijsten samen te stellen. Officieel bepaalt het kabinet de verkiezingsdatum. De vakcentrales FNV, CNV en MHP willen dat enkele plannen van het kabinet controversieel worden verklaard. Vooral de bezuinigingen in het passend onderwijs en de wet werken naar vermogen moeten volgens de vakcentrales op de plank blijven liggen tot er een nieuw kabinet is en een nieuwe Tweede Kamer. Volgens FNV-voorzitter Agnes Jongerius moet een pas op de plaats worden gemaakt bij plannen die veel mensen raken, nu premier Rutte het ontslag van zijn kabinet heeft aangeboden. De drie vakcentrales houden vast aan het pensioenakkoord dat het kabinet eerder sloot met werkgevers en werknemers en benadrukken dat iedere werknemer recht heeft op vrije CAO-onderhandelingen. Na het grote treinongeluk van zaterdag in Amsterdam liggen nog tien mensen in het ziekenhuis. Gistermiddag werden nog 16 gewonden behandeld. Sindsdien zijn zes mensen uit het ziekenhuis ontslagen. Minister Schultz schrijft aan de Tweede Kamer dat het ongeluk waarschijnlijk is gebeurd doordat de machinist van de stoptrein een rood sein heeft genegeerd. Dat sein blijkt niet te zijn beveiligd met een moderne variant van het ATB-systeem.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 Gisteren werd Hama nog bezocht door waarnemers van de Verenigde Naties. Die zijn sinds vorige week in Syrië om toe te zien op de wapenstilstand. Die onder leiding van VN-gezant Kofi Annan werd bereikt. De waarnemers bezochten in Hama ook de wijk die vandaag onder vuur werd genomen. Hama wordt gezien als een van de haarden van het verzet tegen president Assad. De opstand in Syrië duurt al meer dan een jaar. Het Bisdom Den Bosch verkeert in financiële problemen. Er komt door het teruglopend kerkbezoek steeds minder geld binnen... en daarom is er een grote reorganisatie nodig. Het Bisdom ontslaat 13 van de 42 werknemers. Verder houdt het Bisdom Blad na 90 jaar op te bestaan. En ook de afdeling kerkelijke kunst wordt opgeheven. Het Bisschoppelijke archief blijft bestaan, maar is straks niet meer openbaar. Het Bisdom Den Bosch ziet deze maatregelen als de enige manier... om financieel gezond te blijven.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 Oppositieleidster Aung San Suu Kyi won toen een parlementszetel. Het weer bewolkt. Vanavond op steeds meer plaatsen regen. Ook morgen geregeld buien met af en toe wat zon. Het wordt dan 12 graden. De dagen daarna ook flink wat regen. Maar de temperatuur die gaat geleidelijk omhoog. Aan verkeersinformatie De dagelijkse files zijn wat korter dan gebruikelijk. Op maandag staat in totaal 50 kilometer... De meeste vertraging heeft verkeer op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen knooppunt Oude Rijn en Driebergen staat 9 kilometer file. Op de A13 daarna richting Rotterdam. Tussen Delft en Knoopend Kleinpolderplein 7. Op de A73 Nijmegen richting Vendo is een ongeluk gebeurd. Tussen Malden en Haps staat 4 kilometer. Ze zijn er weer. Goede deals, XL. Dat betekent tassen vol extra groot voordeel bij KPN.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 En Lucella Carrasso. 7 over 5 goedemiddag. Premier Rutte is demissionair. De Kamer zoekt een nieuwe verkiezingsdatum. En een meerderheid wil dat nog voor deze zomer. Morgen moet die datum in een Kamerdebat worden vastgesteld. Hero Brinkman noemde de datum van 27 juni. Een half uurtje geleden bij ons. Wilma Borgman in Den Haag. Wilma, hoor je die datum ook van andere fractieleiders? Nou ja, als de verkiezingen nog voor de zomer moeten worden gehouden. Waar een kleine kamermeerderheid kennelijk voorstander van is... dan is dat wel zo ongeveer de laatste mogelijkheid. Want er zijn zo wat criteria waar die datum aan moet voldoen. Uh, om te beginnen moet het een maand of drie zijn nadat het kabinet is gevallen... nadat officieel de Tweede Kamer is ontbonden. Uh, we hebben al eerder gezegd, de kiesraad geeft advies aan het kabinet... over de verkiezingsdatum. Die kiesraad kijkt ook naar allerlei andere aspecten. Want drie maanden na nu, dan uh, zitten we midden in de zomervakantie... Normaal gesproken zou je zeggen dat daarna niet zo'n probleem zou zijn... maar er is nu kennelijk een meerderheid in de Kamer die vindt dat het zo lang niet kan wachten... dat um, de financiële problemen van ons land zo groot zijn... dat er snel een kabinet moet komen dat voldoende daadkracht heeft... en voldoende meerderheid ook in de Tweede Kamer heeft... voor het nemen van um, ingrijpende maatregelen. En daarom is het in dat overleg tussen de fractievoorzitters in de Tweede Kamer... en Gerdy Verbeet zojuist gezegd dat die verkiezingen er nog voor de zomer moeten komen. Uh, luister maar naar Emil Roemer van de SP. Mijn voorkeur gaat uit zo snel als mogelijk is. Daar is ook al een datum voor genoemd. Wat zou kunnen? Nou, kijk, dus een, uh, uh, natuurlijk gaan de data uh, uh, uh, over de tafel. Uiteindelijk is het uh, een koninklijk besluit wanneer, de, uh, wanneer er een verkiezing uitgeschreven wordt. Dus de minister-president zal dat uh, moeten gaan uh, regelen. Ik heb een datum gehoord, 27 juni. Uh, dat is een mogelijkheid, ja. En wat zijn andere mogelijkheden? Uh, over de vakantie intellen. Heeft u voorkeur? Nou, ik heb altijd gezegd, voor mij betreft, hoe sneller hoe liever. Maar ik, eh, ik zal dat vanavond en morgen in de fractie ook nog een keer vertellen... wat hier allemaal besproken is. Maar ik heb altijd de voorkeur gehad, hoe sneller hoe beter. Want hoe langer je wacht... Eh, hoe langer iedereen maar toch een beetje naar die verkiezingen aan zit te hikken... dan is volgens mij... Eh, eh, is het bijna onmogelijk om eh, vervolgens met elkaar aan tafel te gaan zitten. Want iedereen gaat dan zijn eigen verkiezingsprogramma's oplezen... Uh, hoe sneller duidel we duidelijkheid hebben, hoe liever dat is. Ja, hoe liever dat is. 27 juni, de laatste dag voor de vakantie. En uh, ik begrijp van jou, Lucella, dat er dan ook allerlei verkiezingen zijn. <laughs> of activiteiten zijn in Polen, Oekraïne. bij het EK voetbal. voetbal. Ja, de finale. De ja. verjaardag van Corine Wortman. hoorden wij ook al. Maar dat, dat zou ook wel geen belemmering de zijn. De kiesraad zal dat allemaal meenemen. in het advies oh, aan het kabinet. Het is uiteindelijk het kabinet. dat daar een besluit over moet nemen. Uh, die zal luisteren naar de meerderheid. die morgen in de Tweede Kamer uh, duidelijk wordt. En dan horen we het wel van het kabinet. En hoe belangrijk is dan de afweging om eventueel nieuwe partijen toe te laten... dat er daar misschien wel ook wel erg weinig tijd voor is? Ja, daar is heel weinig tijd voor. Dat is een argument. Uh, nieuwe partijen moeten voor 15 mei... alle partijen trouwens, die moeten voor 15 mei... hun uh, kandidatenlijst hebben opgesteld. En je denkt, dat is simpel, maar dat is toch een ingewikkelde kwestie... omdat uh, partijen daar allerlei handtekeningen voor moeten verzamelen. Er moet geld worden gestort. En daar is dan heel weinig tijd voor. Nieuwe partijen, zoals die van Hero Brinkman... het ex-PVV-Kamerlid wil meedoen aan de verkiezingen, zei hij gisteren... En hij zegt dat de meerderheid die deze datum wil heel klein was.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 dat het voor hen bijna onmogelijk wordt om dan uh, mee te doen. Maar goed, daar staat tegenover het argument dat andere partijen kiezen... om te zeggen, um, uh, kijk naar de financiële problemen. Er moet nu al voor 30 april een stuk naar Brussel, op basis waarvan Brussel... het vertrouwen heeft dat de financiële problemen worden opgelost. En uh, er moet natuurlijk wel een begroting worden vastgesteld voor het volgende jaar. En um, kennelijk vindt de meerderheid in de Tweede Kamer... dat die begroting moet worden vastgesteld door een missionair kabinet. En dan uh, laat de verkiezingsdatum weinig ruimte. Ja, we hadden het er eerder al over dat dat ongeveer... Dat dan tijdens de formatie vastgesteld zou moeten worden... die uh, begroting in de ja. zomer. Uh, 15 mei zei je kandidatenlijst indienen. Dan denk ik voor de zittende partijen het uh, niet. Brinkman, uh, voor hem is het ook lastig. Maar als ik even denk aan CDA, PvdA... Zeker. die moeten ongeveer overmorgen een uh, verkiezing hebben. Nou ja, het CDA noem je. Daar is in de verste feiten natuurlijk nog geen vanzelfsprekende leider. Uh, woensdagavond gaan ze daar praten over de procedure... die wel tot die vanzelfsprekende lijsttrekker moet leiden. Uh, daar gaan ze ook praten over verkiezingsprogramma's... Bij de VVD waren ze al begonnen aan een draaiboek, want na de bijna-breuk van eind maart hadden ze daar al een uh, procedure bedacht. Die, want ook daar moet inderdaad een kandidatenlijst worden opgesteld, moet een verkiezingsprogramma worden opgeschreven, een commissie dus worden aangezocht die uh, die verkiezingsprogramma's gaat schrijven. Nou ja, bij de VVD hebben ze in ieder geval die vanzelfsprekende leider wel. Um, het zou mij niet verbazen als Mark Rutte heel snel uh, wordt voorgedragen als uh, lijsttrekkerskandidaat. namens het partijbestuur, denk ik zo. De er kunnen dan wel tegenkandidaten worden gesteld. Want officieel houdt ook de VVD eh, lijsttrekkersverkiezingen. Eh, ook bij de PvdA zijn ze dat van plan. En dat moet allemaal heel snel. Luister maar naar Diederik Samson. Uh, mijn partij is voor uh, zo snel mogelijk verkiezingen houden... omdat we dit land zo snel mogelijk duidelijkheid moeten bieden... en zo snel mogelijk een nieuwe start moeten laten bezorgen. Uh, deze premier heeft uh, alles uit zijn handen laten vallen... op het slecht denkbare moment in een crisissituatie. En het beste wat je dan kunt doen is zo snel mogelijk duidelijkheid bieden. U zegt duidelijkheid, dat wil ik dan ook van u. Bent u de lijsttrekker? Uh, wij moeten ook nog, en zeker als het 27 juni verkiezingen zijn... moeten wij in een gezwindenspoed een lijsttrekkersverkiezing organiseren. Maar dat is nog wel doen? Ik ben daar kandidaat voor. Maar ik weet niet of we nog de tijd hebben om die te organiseren... en hoe we dat dan moeten doen. Eerlijk is eerlijk... Dat het... heel U kunt toch zeggen, ik ga dat doen, sta achter mij? Ja, maar ik ga het doen. Uh, maar als de partij besluit, en zo hoort het in de Partij van de Arbeid... Ja. dat daar nog een verkiezing aan vooraf moet gaan. Ik zeg er wel bij, als we 27 juni verkiezingen hebben... dan moet 15 mei de kandidatenlijst worden ingeleverd... inclusief plek nummer 1. Dus ook de Partij van de Arbeid zal heel hard moeten werken. Maar deze vraag ging niet over de Partij van de Arbeid. Deze vraag gaat over Nederland en op welke manier Nederland het snelst een nieuwe start kan maken. En wat ons betreft is dat het snelst met nieuwe verkiezingen op 27 juni. Maar het komt u natuurlijk wel goed uit. U kunt nu dat leiderschap gewoon afdwingen, want er is haast. Ja, daar had ik nou eigenlijk niet bij stilgestaan. En bovendien, ook, ook wij kunnen een verkiezing organiseren in twee weken tijd. Vorige keer deed het in drie weken. En we zijn nog beter geworden dan toen. <laughs> die Rick Samsom nee. van de Partij van Arbeid. Nou ja, morgen, uh, Tim en Lucella, moeten wij horen wanneer het precies wordt in het Kamerdebat. 27 juni is de optie die na het overleg tussen Kamervoorzitter Verbeet en de fractievoorzitters naar buiten is gekomen. En als het dan toch na de zomer wordt, dan zet ik vast 12 september in mijn agenda. Oké. Okay. Wil me nog even de kleinste mogelijke meerderheid, daar had Brinkman het over, is voor voor de zomer. We hoorden Samsom is voor, de SP is voor, jij dacht ook de VVD. Dan kom je uit bij 76 zetels dan dat, zullen dat denk ik de drie partijen zijn die uh, ervoor zijn. Dat heb ik hier op Brinkman horen zeggen... en dat lijkt me niet een heel gekke conclusie. Wilma, dank je wel. Later meer vanuit Den Haag. Straks de zeldzame witte orka. Ijsberg die ergens zwemt in de Beringzee. Dat is weer opwindend nieuws voor wetenschappers en onderzoekers. Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Veel files zijn korter dan gebruikelijk op maandag. De meeste files staan in de regio Utrecht. Er staat ook de langste file op de A12 bij Utrecht richting Arnhem... tussen Knoop het Oude Rijn en Driebergen 10 kilometer. De A73 Nijmegen richting Venlo is een ongeluk gebeurd. Tussen Nijmegen en Haps staat 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Goed, Den Haag mag zich dus het hoofd breken over die data. 27 juni of mogelijk ergens in september. De Europese Commissie in Brussel heeft ook een datum in uh, gedachten. En dat is een harde datum. 30 april, uiterlijk 30 april, verwacht de Commissie van Den Haag duidelijkheid over hoe Nederland zijn begrotingstekort gaat terugbrengen tot die harde 3%. Een deadline die snel nadert. Maar desondanks toonde de Commissie zich vandaag in de eerste reactie op de politieke crisis opvallend laconiek. Ik heb speciaal een oranje das uh, genomen vandaag om een juiste antwoord te geven. Uh, more seriously on the substance, we trust that the Dutch government will continue to seek budgetary solutions that are important for the country and for the welfare, first and foremost, the welfare of Dutch citizens. Tijdens de tijd onze correspondent in Brussel. Wie was dat? De woordvoerder van eurocommissaris Olly Reenen. Dat is de ja, zogeheten supercommissaris. Verantwoordelijk voor de Europese begrotingen. Nou, hij begon allereerst met een grap over zijn oranje das. Die had hij speciaal aangetrokken om ons, Nederlandse journalisten... te woord te staan. Nou, je hoorde het al, er zorgen ervoor wat hilariteit in de zaal. Maar toen werd hij toch wel serieus. En hij benadrukte dat de commissie ervan uitgaat... dat Nederland gewoon op de weg van bezuinigen en hervormen doorgaat. En op tijd dus over de brug komt met een plan. Want dat is volgens de commissie, allereerst in het belang uh, van het welzijn van de Nederlanders zelf. Nou, we hebben hem nog even gevraagd of er nou misschien nog wel wat ruimte is voor onderhandelingen. Ook over de 3% uh, als maximaal begrotingstekort, ook over de deadlines, de data. Uh, wat gebeurt er als Nederland de deadline niet haalt? Maar daar wilde hij niet op reageren. Ik ga niet speculeren. En vervolgens nam nog een... Andere woordvoerder het over en die zei met uh, dezelfde lichte spot dat het toch echt Nederland is die altijd heeft gepleit voor deze strenge begrotingsregels. So actually it's not very close to Brussels. It's rather close to the Netherlands, where waar ze under the Dutch presidency in uh, in '97 the creation of the Stability and Growth Pact and the definition of the 3% target. So I think it's a good to remind everyone about the history of the 3% target. Ja, dat noemen we lichte lichter spot met historisch besef. Want wat hij zegt, het was dus in Nederland in 1997 al... tijdens een Europese top in Amsterdam... dat het stabiliteits- en groeipact tot stand kwam. Tijn, dat was vast niet voor niets dat daaraan werd herinnerd. Nee, dat was een van de plaagstootjes. De woordvoerders zeiden ook nog uh, tegen alle journalisten... luister, wij zijn ook geen enge bureaucraten. Dat was een duidelijke referentie uh, aan Geert Wilders... die het uh, maar blijft hebben over de Brusselse dictaten. Nou, dat is allemaal bekend hier in Brussel. Daar wordt al de draak mee gestoken. Nou, deze wat lichte toon tijdens de persconferentie... die staat, uh, moet je niet vergeten, toch echt in schril contrast met de werkelijke zorgen over de situatie in Nederland. Uh, Eurocommissaris Nedi Kroes dat vandaag, eerder vandaag al weten, de commissie is echt bang. Dat als Nederland in gebreken blijft, dat dan ook andere landen dat slechte voorbeeld zullen volgen. Ja, en intussen moet je toch echt constateren dat de problemen in Nederland ook niet meer op zich staan. Want door de eurocrisis en door de nieuwe begrotingsdiscipline zijn er de afgelopen twee jaar al heel wat andere politieke koppen gaan rollen in Europa. De onvrede is enorm in Portugal. Socrates heeft een minderheidsregering. Die laten hem nu vallen. Er was gewoon paniek in Rome. Er zal ook snel een interimregering komen... of vervroegde verkiezingen. Vandaag moet ik u meedelen... ...dat het de drie partijen niet is gelukt. Het kabinet gaat zijn ontslag uh, aanbieden. Uh, nou, de effecten daarvan die zijn nu voor alle Roemenen heel pijnlijk duidelijk geworden. heeft waarschijnlijk al zijn ontslag aangeboden en dat van het kabinet. Een, een enorme uh, politieke aardverschuiving heeft zich voltrokken in Ierland. Dus daarmee is nu ook de regering in Slowakije gevallen. En dan houdt het op. Pas, en dat was de conclusie van Rutte. Een aardig rondje door Europa. Ik ben de teller even kwijtgeraakt. Tijn, hoeveel regeringen zijn er al gevallen? Nou ja, je hoorde er inderdaad al een paar voorbij komen. Hè. Italië, Portugal, Griekenland, Slowakije, Roemenië en dus Nederland. Ook de regeringen van Slovenië en Letland kwamen de laatste twee jaar ten val. En ja, in Spanje en in Ierland werden bij verkiezingen, soms ook vervroegde verkiezingen trouwens, partijen keihard gestraft voor hun bezuinigingen. Nou, en sinds dit weekend is er ook in Tsjechië een politieke crisis als gevolg uh, van de aangekondigde bezuinigingen. Nou, de weerstand, dat merk je wel in heel Europa... tegen dat begrotingspact, dat groeit. Maar ja, toen we daar vanmiddag de Europese Commissie mee confronteerden... was uh, toch wel de koele reactie. Er wordt wel degelijk ook veel geïnvesteerd in de economie... en in het heropleven van de economieën. Maar ja, daar besteden jullie media geen aandacht aan. Uh, dat is een beetje Zwarte pieten natuurlijk. Martijn, dankjewel. Tijn Sade was dat. We praten verder met Lex Hoogduin, oud-directeur bij de Nederlandse Bank, econoom aan de UVA. Goedemiddag, meneer Hoogduin. Goedemiddag. Wat denkt u, kan Nederland een beetje op genade rekenen in deze tijd met, met al die regeringen die zijn gevallen? Nou, ik denk dat Nederland niet uh, daarop moet gaan, uh, gaan koersen. Dat Nederland niet naar buiten moet kijken, maar vooral naar binnen moet uh, kijken. En ja, daar zijn we natuurlijk druk bezig mee deze dagen. Maar ja, wat bedoelt u daarmee? Dat er nog voor 30 april een begroting ligt? Nou, ik denk dat we nu met z'n allen echt moeten vaststellen... dat het uh, hoog nodig is om tot een aanpak te komen... Om ja, het begrotingstekort dat wij hebben uh, te elimineren... en tegelijkertijd dat te combineren met het moderniseren... door sommige uh, hervormer genoemd van onze... Van onze economie. En dat moeten we uh, voorop stellen. En daar moeten we een aanpak uh, voor kiezen. En die moeten we dan vervolgens uitleggen, uh, in Brussel bijvoorbeeld. Maar niet andersom zoeken naar ja, ruimte om eigenlijk niet te doen uh, wat, we, wat we zouden moeten doen. Ja, de vraag is natuurlijk: lukt het nog wel om met een stevige begroting uh, te komen? Er wordt nu in de Kamer morgen besloten voor de zomerverkiezingen, wat een kleine meerderheid wil, of daarna. Wat is beter voor de begroting, denkt u, in juniverkiezingen of in september? Ja, dat vind ik heel moeilijk uh, te zeggen, maar ik denk dat het inderdaad heel belangrijk is... dat Nederland met een uh, volwaardige begroting, laat ik het zo noemen, voor 2013 komt. Uh, het het, het jammer is een beetje van het mislukken van dat kanshuisoverleg. Dat had een mogelijkheid geboden om een langerjarige aanpak uh, te kiezen tot 2015. Maar je hebt nu twee opties, hè? Of je hebt een campagne en een formatie. Dat lijkt mij niet ideaal eigenlijk voor een begroting om die op te stellen... Uh, ja, of, of je wacht tot de verkiezing in september... en je hebt een minderheidskabinet dat een begroting op moet stellen. Ja, in het laatste geval zal dat, zal dat minderheidskabinet... zal, zal een breed draagvlak moeten zien te organiseren. Want dat is wel heel erg uh, nodig. En tegelijkertijd is uitstellen van het komen met een, een volwaardige begroting... voor 2013 is op zijn minst... Eh, riskant omdat dat de onzekerheid, die nu natuurlijk groter weer is geworden, eh, versterkt. Ja, met alle risico's eh, van dien. Eh, wat zijn die risico's dan? Die risico's die zijn binnenlands en, en buitenslands. Binnenlands is het vertrouwen natuurlijk al erg laag. Dat eh, dat vertrouwen verder wegzakt. Dat dat zal leiden tot nog minder eh, bestedingen, waardoor de groei onder druk komt. En buitenslands eh, ja, is het risico dat men uh, ja, er niet op vertrouwt dat Nederland de zaak op orde wil en kan uh, brengen. En dat, ja, dat kan leiden tot, tot rentestijging... waardoor je weer uh, in, in, dreigt te komen in een spiraal van extra nodige bezuinigingen. Want dan gaan ook je rentelasten oplopen. Maar de afgelopen dagen moest ik ook wel een beetje aan België denken. Daar hebben ze geloof ik anderhalf jaar geen volwaardige regering gehad. Toch is het niet zo slecht gegaan in die tijd met België, toch? Nee, dat is waar. Dat is, uh, dat is niet uh, ten onder uh, gegaan. Het is uiteindelijk uh, met een plan... Gekomen. Maar ik vind het ja, riskant om daarop te speculeren dat dat in ons geval ook uh, zo, zo zal zijn. Te meer dat wij al, ja, al, al langere tijd uh, moeite hebben om tot, tot de maatregelen te komen die zo, zo duidelijk nodig zijn. Nou, er wordt wel gesproken... als je niet op tijd klaar bent met die begroting... Hè, niet met een goede begroting... dan kan het uh, wel 1 miljard boete opleveren. Op welk moment uh, riskeert Nederland die boete? Nou, de, de is in, in het verdrag zit een procedure... die niet onmiddellijk je uh, in het traject van de boetes uh, brengt. Maar de, de, wat, wat er zal gebeuren... is dat als Nederland niet met afdoende maatregelen komt... Ja, zal Brussel zich steeds meer met ons gaan beboeien... en ons verder onder druk zetten... om wel met maatregelen te, noemen, te, te komen. En in het uiterste geval kan dat ook tot boetes leiden. Maar ik vind dat we ons daar dus uh, verre van moeten proberen te, te houden. En zelf gewoon doen... Uh, moeten doen wat, no wat nodig is. Evident nodig is Brussel of geen Brussel. Ja, en, en, en dat traject hè, wat u schrijft... van meer bemoeienis, uh, boetes... dat is iets waar Nederland zich sterk voor heeft gemaakt. Alleen waarschijnlijk niet zichzelf daarbij in het achterhoofd houdend. Nee, nee waarschijnlijk niet. Maar ik uh, ben toch blij dat Nederland dat, uh, dat gedaan heeft. Dat kan misschien toch uiteindelijk helpen... om het ook in Nederland voor elkaar te krijgen. Ja, en als u dan moet kiezen, u bent geen Kamerlid... maar voor de zomer of na de zomer... wat is het beste voor de economie? Ik vind, dat, ik vind dat nogmaals heel moeilijk te zijn. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat men bereidheid... En hoe men dat doet, doet men dat om voor 2013 echt met een volwaardige begroting te komen. Dat is nu heel erg nodig. Goed. Uh, Lex Hoogduin, hartelijk dank, oud-directeur van de Nederlandse Bank. Wij spreken de komende weken nog vaker. Dank ah, u gedaan. wel. Nou, R reken maar. Ik ben even toe aan niet-politiek nieuws, Lucanne. Nou, vertel, waar ga je het <laughs> over hebben, Tim? Een witte orka. Russische wetenschappers <laughs> gaan op zoek naar een volwassen witte orka. <laughs> Volgende Lekker. week begint de expeditie naar dit zeldzame dier. De orka is gezien bij de komandorski eilanden in de Beringzee. Een splash en een boer. Astrid van Ginneke, goedemiddag. Goedemiddag. Orka-onderzoeker, u gaat daarvoor elke zomer een maand naar Canada. Als u dit hoort, dan wordt u opgewonden... Ja, ik vind dat altijd heel erg bijzonder. Want het komt wel eens voor, maar heel weinig. Want waar is deze orka gezien? En wanneer? Nou, deze orka die is uh, op drie... Tenminste, ik zie hier op 23.4 een, uh, een, uh, een bericht daarvan. Op de, van het Far, Russian, Far East Russian Orca Project. En um, ja, dan staat er zoveel uur geleden of zoveel uur geleden. Dus het is uh, ja, gisteren. En dat is wel heel is wel bijzonder. Vandaag, sorry, het is maandag. Ja. Ik ben alweer een dagje ver. Ja. Wat wel heel bijzonder, hè, dat zo'n zo, zo bijs wordt, wordt gespot. Dat gebeurt niet vaak. Nee, dat gebeurt niet vaak. Maar ik herinner me wel dat um, het, tijdens het Internationale Orka symposium in 2002... dat er een afbeelding was in hetzelfde gebied van een volwassen orka mammetje En um, er is ook in 2008 is er een vrouwtje gezien in... Um, 2009 is er een melding. In 2008 was een mannetje, in 2009 een volwassen vrouwtje. Uh, verder zie ik hier dat er ook nog een jonge orka gezien is in augustus 2011. Nadat dat mannetje en dat vrouwtje gesignaleerd zijn? Wat zegt u? Nadat dat mannetje en dat vrouwtje ergens gesignaleerd zijn of heeft dat niks mee te maken? Nee, Nee, er zit zoveel tijd tussen... Dat, die zijn ook niet, ze zijn no er is er nooit meer dan één tegelijk in dezelfde groep gezien. Ja. Wat, wat, wat weet u van deze laatste uh, spot? Daar weet ik heel weinig van. Ja. Uh, ik weet in ieder geval wel dat uh, ze, ze, als je de, een, een goede foto van het oog kunt zien... en het oog is rood, dan is het aannemelijk dat het albinisme is... Maar bijvoorbeeld in de 70er jaren was er een vleesetende witte orka gevangen, de orka Chimo. En die had het syndroom van Chediak-Higashi En dat is een afwijking van het immuunsysteem en ook van het zenuwstelsel. Want zijn niet per, per definitie albino's, witte orka's? Nee, niet per definitie, nee. Ja. Maakt het wat uit voor het best of hij wit is dan? Nou, als het, uh, als het uh, laat ik zo zeggen, als het dat syndroom van Chediakigashi is, omdat je dan heel gevoelig bent voor infecties, is de levensverwachting kleiner dan wanneer het alleen een albino is. Het feit dat hij zo zeldzaam is is, is, is dat de reden van deze expeditie? We weten er zo weinig van, daarom gaan we naar hem of haar op zoek. Inderdaad, ze willen natuurlijk weten of het die... Want het is heel onaannemelijk eigenlijk dat een orka met dat de syndroom wat ik net noemde... ...dat die de volwassenheid bereikt. Dat zou voor een albino wel kunnen. En ja, ik denk dat ze ook benieuwd zijn of zo'n orka bijvoorbeeld zeg maar altijd stabiel in dezelfde familiegroep wordt gezien... Of dat hij toch veel solitairder moet leven, wat minder geaccepteerd zou worden en dus in verschillende groepen wordt gezien. Dus of het bijvoorbeeld consequenties heeft voor ja, het, het, het, de sociale structuren zeg maar, van de orka's. Het is wel opvallend dat die orka die dus nu net gezien is, als je daar dan de foto's van bekijkt, dan uh, zie je dat die uh, zadelslek eigenlijk achter de rug vindt. Dat die een beetje een haakvorm heeft. En niet een gewone solide vlek is. En dat, dat wijst een beetje ook de rugvinvorm. Dat het een visetende orka is. En dat betekent dat u samenwerkt met andere orka's. Oké, okay. en en, verbetert. Uh, en op zoek naar die expeditie, op zoek naar die orka. Ik denk even aan Moby Dick. Het is niet gevaarlijk? Nee. Nee. Vriendelijk beest. Nee. En hij, hij, hij is gezien in een grote groep orka's. Oh. En die jagen gezamenlijk vis op. En dan heeft hij waarschijnlijk ook niet zoveel nadeel van zijn witte uh, uiterlijk. Hij is geaccepteerd. We, ja, ze gaan er op, op zoek in de Beringzee. En daar gaan ze hem recht in de ogen kijken. Ik dank u hartelijk, Astrid van Ginneke, Orca, onderzoeker. Welk uitzendbureau helpt u deze zomer het snelst aan de juiste vakantiekrachten?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 De koningin verzoekt de ministers en staatssecretarissen te blijven doen... wat in het belang is van het koninkrijk. Ze zijn dus demissionair. De Nationale Ombudsman vindt dat de overheid veel meer aandacht moet besteden... aan de slachtoffers van de q koorts Morgen wordt in Den Bosch een openbare hoorzitting gehouden... waar de oud-ministers Klink en Verburg onder Ede worden gehoord. Volgens de Nationale Ombudsman een gepast moment om excuses aan te bieden... aan de ruim 4100 mensen die besmet zijn geraakt met de q koorts Zeker 25 patiënten zijn overleden. In het noorden van Rusland is de afgelopen dagen zeker 2000 ton olie weggelekt uit een boorput van oliemaatschappij Lukoil. Het lek ontstond vrijdag tijdens werkzaamheden aan de put. Wat er precies is misgegaan is niet duidelijk. In de grond zit ruim 150 miljoen ton olie. De Russische autoriteiten hebben gezegd dat ze met een schadeclaim zullen komen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. En hier is Gerrit Hiemstra. In het noorden van het land trekken de laatste buien weg in noordelijke richting. En vanavond is het dan tijdelijk droog met opklaringen. Maar die opklaringen duren niet zo heel lang, want vanuit het zuiden nadert een nieuw regengebied. In de loop van de avond gaat het vanuit het zuiden regenen en vervolgens trekt dit naar het noorden. Het koelt af naar 6 à 7 graden vannacht. En morgen ligt er een lage drukgebied precies boven Nederland en daardoor is het zeer wisselvallig weer.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 Namorgen neemt de wisselvalligheid langzaam wat af. Woensdag is er opnieuw kans op regen, vooral in de zuidelijke helft van het land. Maar donderdag en vrijdag blijft het op een enkele bui na droog. En tegelijkertijd gaat de temperatuur wat omhoog. Donderdag 14 graden, vrijdag 15 graden en zaterdag wellicht boven de 15 graden. ANWB-verkeersinformatie. De dagelijkse files zijn wat korter dan gebruikelijk op maandag. In totaal zat er 70 kilometer. De meeste files staan in de regio Utrecht. Er staat ook de langste file op de A12 bij Utrecht richting Arnhem... voor Driebergen, 8 kilometer. Op de A27 van Utrecht naar Almere voor Beeldhoven, 6. En op de A73 van Nijmegen naar Venlo is een ongeluk gebeurd. Tussen Nijmegen en Haps staat er nu 7 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Neem geen enkel risico. Verhoog je examencijfer met de Luzak examentraining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 Goedemiddag, vijf over half zes u luistert naar het NWS Radio 1 kanaal. Ik verwijs u graag naar onze website nws.nl. Een live blog over alle gebeurtenissen van vandaag. En onder meer een kopie, een pdfje van de ontslagbrief van premier Rutte aan koningin Beatrix. De SGP heeft ondertussen een behoorlijke kater. Vorige week was de partij natuurlijk nog van doorslaggevend belang voor eventuele hervormingen. Mocht fractievoorzitter Van der Stijn nog plaatsnemen... op de achterbank van de dienstauto van de premier? Nu is er van die positie niets meer over... en moet ook Van der Stijn nadenken over een goede verkiezingsdatum. Voor ons is doorslaggevend wat is van belang voor een, uh, voor een goede crisisaanpak. Bent u voor of na de zomerverkiezingen? Uh, morgen in debat zullen wij definitieve stellingnamen betrekken. Voor mij is van belang, uh, één, het moet fatsoenlijk kunnen... Het moet op een goede manier kunnen. Ik heb niet gehoord dat 17 juni op onoverkomelijke bezwaren stuit. Maar ik wil ook wel eens graag ook nog natuurlijk uh, het kabinet en uh, kiesraad daarover horen. Want we moeten de procedures natuurlijk wel heel zorgvuldig uh, daarvoor uh, volgen. Ja, u zegt geen onoverkomelijke bezwaren voor 27 juni. Vindt u dat zelf ook? Is dat ook uw standpunt? Nou, om definitief een standpunt in te nemen wil ik ook nog even heel goed horen. Uh, Wat is uw voorlopig standpunt? Waarmee, waarmee een crisisaanpak het meest gediend is... Uh, wat zegt, u, en, wat zegt uw instinct? Welk argument vond u het meest overtuigend? Nou, de, het, het, vanuit dit criterium zijn allebei de data um, verdedigd. Zeg maar, worden allebei de data verdedigd. Dus ik wil eerst morgen nog goed het oordeel van ook het kabinet horen over wat er kan. En wat naar de visie van dit minderheidskabinet... ook um, um, waarmee het belang van een voortvarende crisisaanpak het meest gediend is. En dat zal van ons ook zwaar wegen bij de definitieve stellingname. SGP-leider van de Staai na dat tweede overleg met Kamervoorzitter Gerdy Verbeet, die zelf na dat overleg zei van nou ik zeg even niets meer vooruitblikken. Wij blikken nog even terug. Want na 558 dagen kwam er dus een eind aan het kabinet Rutte. Het eind aan een staatsrechtelijk bijzonder kabinet. Minderheidskabinet met gedogste. En dat is toch een beetje apart. Zo noemde informateur Lubbers het. Veden voorspellen instabiliteit. Maar Rutte blaakt van vertrouwen. Dit kabinet en uh, deze politieke samenwerking heeft de ambitie... namelijk om Nederland sterker uit deze crisis te laten komen. Het is 14 oktober 2010. De formatie van 127 dagen zit erop. Rutte, Verhagen en Wilders slaan elkaar bij de presentatie van hun plannen... broederlijk op de schouders. VVD, CDA en PVV zijn het eens geworden over 18 miljard euro bezuinigingen. Waarom geen... Gewoon kabinet van drie partijen, dat is omdat wij het op één punt oneens zijn. Dat heeft te maken met de islam. Wilders doet niet mee aan het kabinet, maar hij geeft gedoogsteun. Dit is een minderheidskabinet. Wij zullen met de pet in de hand naar partijen toe moet in de Kamer om te kijken of we steun krijgen voor onze opvatting. Zoals bijvoorbeeld de politieopleidingsmissie in Kunduz. Daarvoor wordt steun gevonden bij GroenLinks. Alle mitsen en maren kan mijn fractie instemmen met deze civiele missie. In het voorjaar van 2011 wordt de gedoogconstructie nog ingewikkelder... In de nieuwe Eerste Kamer is de steun van de SGP nodig... om de meerderheid te krijgen. Als je een grote verantwoordelijkheid op je schouders krijgt... dan ga je des te meer met beide benen op de grond staan. De gedoogconstructie lijkt goed te werken... totdat de Griekse schuldencrisis uitbarst. Het is veel beter om uh, tegen de Grieken te zeggen... jullie krijgen geen cent meer. Dit is uh, spelen met vuur. Het spijt me te moeten concluderen... maar er is er helemaal één met vuur speelt en dat is minister-president Rutte. De kwestie Griekenland maakt duidelijk dat de liefde... Als daar ooit al sprake van is geweest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 Want die kennen we. We gaan proberen eruit te komen. De gedoogconstructie overleeft vele akkefietjes... over bijvoorbeeld het asielbeleid en over het polen en ook het vertrek van Hero Brinkman... waardoor de meerderheid in de Tweede Kamer weg is. Ja, voor het kabinet hoeft dit verder geen gevolgen te hebben. Ik zie geen enkele aanleiding voor verkiezingen. Maar uiteindelijk strandt het kabinet Rutte... door onenigheid over de miljardenbezuinigingen. Het overzicht samengestelte Martijs van der Wiel. Door de val van het kabinet is de onrust op de financiële markten opgeleid. De AEX is vandaag tot aan de psychologische 300-puntengrens gezakt. Verlies van bijna 2,7 procent. En het is voor het eerst dit jaar dat die AEX bij die 300-puntengrens komt. Ook andere Europese leden flinke verliezen. En je ziet ook daarnaast dat de rente van Nederland op de obligatiemarkt oploopt. Het verschil met Duitsland wordt groter. We praten erover met Valentijn van Nieuwenhuizen. Hij is hoofd Strategie bij ING Investment. Goedemiddag. Goedemiddag. En laten we eerst even beginnen bij die rente hè, op Nederlandse ja. staatsleningen. Uh, die, die stijgt. Is dat erg? Nou, als dat uh, heel ver doorgaat, dan wordt dat op een gegeven moment heel vervelend en kostbaar voor de Nederlandse staat. Uh, en op dit moment geeft dat uh, voornamelijk aan dat er iets meer onzekerheid is rond de vooruitzichten voor Nederland... Maar als je naar het niveau van die rente kijkt, nog niet dat de kosten heel erg hoog zijn. Want die rentetarieven zijn nog altijd in de buurt vrij, eh, eigenlijk record lage niveaus. Kan het wel erg worden op het moment dat kredietbeoordelaars de status van Nederland omlaag schroeven, waar nu voor wordt gewaarschuwd, die triple E-status, die raken jullie kwijt. Ja, nou dat is de vraag. Uh, in Amerika heb je vorig jaar gezien dat ze die triple-E-status verloren. En dat uh, dat eigenlijk nauwelijks invloed had op de renteniveaus. Die zijn daarna zelfs uh, nog verder gedaald. Uh, dus je ziet sowieso dat markten vaak vooruitlopen op wat die ratingbureaus doen. En op dit moment zie je dus in de markt al een deel van de onrust uh, als het ware geprijsd worden. Uh, en dus denk ik dat als er de komende weken zo'n stap gezet zou worden, dat niet noodzakelijk tot uh, nieuwe onrust zou leiden in de markt. Simpelweg omdat er al rekening mee gehouden wordt. Ja, die onrust, he, daar gaat het vaak om bij markten. Want dan ja. kun je ook de vraag stellen: van ja, gaat er wat uitmaken of de overheid al dan niet met een volledige begroting voor 2013 kan komen. We weten waar ze naartoe moeten. Een begrotingstekort um, van maximaal 3%. Dat is wat Brussel wil. Als dat niet snel gebeurt, die begroting, zullen de financiële markten Nederland dan afstraffen? Nou, ik denk dat het wel belangrijk is om aan te, aan te stippen dat de politieke afwegingen toch vaak anders zijn dan de economische of uh, die van financiële markten. Uh, in deze crisis rond overheidsfinanciën zijn markten op dit moment vooral heel erg bezorgd met het plaatje op de lange termijn. Ze zijn bezorgd dat er in Europa niet genoeg hervormd wordt om op de lange termijn de overheidsfinanciën weer gezond te maken. Uh, als dat betekent dat je één of twee jaar die 3% grens niet zou halen, dan is dat niet noodzakelijk een probleem als je maar gelijktijdig wel echt stappen zet. Om de lange termijn structurele hervormingen door te voeren. Dus je moet wel degelijk met een geloofwaardig pakket komen. Maar dat hoeft niet per se uh, alleen maar geleid te zijn door de wens om uh, een 3% niveau te halen binnen een jaar. Ja, want als de markten dus vooral naar die lange termijn kijken. en daar die hervormingen voor, voor natrekken. is het dan wel terecht als Brussel, Brussel of de Nederlandse politici. Uh, zoveel belang hechten aan die Europese 3% norm? Nou, het, het, het is ingesteld om te voorkomen dat overheden zich uh, structureel niet houden aan de regels en dus ook op de lange termijn de overheidsfinanciën uit het lood laten, laten lopen. En daarom kun je je best voorstellen dat er zo'n anker gesteld wordt. Uh, het enige is dat economisch is er niet per se een hele duidelijke reden waarom die grens op 3% zou moeten liggen. En het belangrijkste waarom die grens er is, is om te zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt. Dus als je wel degelijk geloofwaardige maatregelen neemt die aantonen dat je je aan die regels houdt over de komende jaren, niet alleen vandaag en morgen, maar echt over de komende jaren, dan wordt die noodzaak om die 3% te halen, die wordt wat minder groot. En eh, op dit moment zie je ook dat de markt zich heel goed realiseert dat we in zo'n probleemomgeving zitten, dat als de groei die nog verder ondermijnd wordt... het aanpakken van die schuldproblemen alleen maar moeilijker wordt. Dus er, er wordt echt wel genuanceerd door de, naar, door de markt naar gekeken. En er zijn natuurlijk ook veel partijen in Nederland die zeggen... wij willen echt wel wat, we willen hervormen. Uh, als ik u zo hoor, dan moet er wel nog heel wat gebeuren... voordat Nederland een goede reputatie kwijt is. Nou, Nederland heeft van oudsher een goede reputatie en uh, er lijken inderdaad genoeg stemmen voor hervormingen te zijn of te klinken in Nederland. Wat nu wel heel belangrijk is, is dat de onzekerheid wordt weggenomen, want dat is nou iets waar financiële markten eigenlijk nooit van houden. Dus ze willen wel dat er leiderschap is, ze willen dat er duidelijkheid is en ze willen dus ook een pakket van hervormingen zien. Want het is mooi om te horen dat allerlei mensen willen hervormen, maar die moeten het dan wel met elkaar eens worden over die hervormingen. Maar uh, als, die, als dat pakket van hervormingen er snel, relatief snel komt en er komt snel duidelijkheid, dan denk ik dat het eventueel niet halen binnen één of twee jaar van die 3%-grens wat minder pijnlijk zal zijn voor de markten. De Valentijn van Nieuwenhuizen, dank voor uw commentaar op de situatie. Graag gedaan. We gaan straks naar Frankrijk, want daar hebben ze net een verkiezingsronde achter de rug. Correspondent Ron, linker, ging langs de campagnehoofdkwartieren. Daar maken ze zich op voor de tweede ronde. Eerst krijgt u de verkeersinformatie. Hoe is het nu, Edwin Gerritsen, op de weg? Ja, het is nog steeds minder druk dan gebruikelijk, Lucella, dan op maandag. Er zaten 70 kilometer file in totaal. De meeste files staan in de regio Utrecht. En de langste file staat op de A12 bij Utrecht richting Arnhem... tussen Knoop het Oude Rijn en Driebergen 6 kilometer. De A27 Utrecht-Almere staat voor Beeldhoven 6 kilometer. En op de A73 Nijmegen-Venlo voor Kuik 6 kilometer na een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal Het Lucella Carasso en Tim Overdik. De overheid is in gebreken gebleven bij de aanpak van Q-koorts. De overheid heeft informatie achtergehouden... en daardoor liepen tussen 2007 en 2009 met name Brabanders... nietsvermoedend het virus op. Dat zegt de nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer... enkele dagen voordat hij een openbare hoorzitting organiseert... over de uitbraak van Q-koorts. Verslaggever Theo Verbrugge ontmoet een patiënt... die ook wordt gehoord door de ombudsman. Bert Brunnekhuis, weet u wanneer dat u q korts opgelopen hebt? Eh, begin juni 2009, bijna drie jaar geleden. Op de weg tussen Den Bosch en Kronvoort. Fietsen met mijn vrouw, zondagmiddag, asperges halen in Kronvoort. Lekker schillen en daarna opeten. Waarom denkt u dat u het toen opgelopen heeft? Omdat ik eh, vrij vlot daarna ziek geworden ben. Zeker weten doe ik het niet, maar dat is, ik kan niks beters bedenken. We kijken hier naar het provinciehuis in Den Bosch. Ja. Eh, daar wordt u gehoord... Ja. De ombudsman zei over u, daarom wilde hij ook uh, u graag horen. U bent iemand die al langere tijd last heeft van Q-koorts. Ja. Je kan dan bijna spreken van chronische Q-koorts, denk ik. Ja, klopt. Ja. Ik heb geen last van mijn hart- en bloedvaten. Althans, ik heb het wel gehad, maar dat is uh, gedetecteerd en dat is op tijd uh, aangepakt. Um, bij mij zit het in de slepende, de soms verlammende vermoeidheid die je hebt, gecombineerd met spierpijn. En je hoort het nu aan de terugval van, van, van mijn stem. Dat is het teken dat, het weer, uh, dat, dat de accu weer leeg begint te raken. Bent u boos op de overheid? Als het zou helpen zou ik heel boos zijn. Ik heb nu drie jaar gehad om het te verwerken. Ik ben een positief mens. Uh, ik kijk wat ik nog kan doen. Dat is mij van huis uit ook meegegeven omdat, omdat, ja, om zo in het leven te staan. En dat wil ik eigenlijk wel volhouden. Ik kan uh, in bed gaan liggen, maar daar word ik niet vrolijk van. Alleen, ik moet er zo vaak in liggen om uit te rusten. En ik wil het liefste gewoon heerlijk werken, heerlijk leven. Een goed sociaal leven hebben. Op zijn tijd uh, leuke dingen ondernemen. Dat is wat ik graag wil. En wat neemt u de overheid eigenlijk het meest kwalijk? Hè? Het meest kwalijk vind ik dat ik, terwijl ik echt een veellezer ben... En een veel luisteraar ben dat ik totaal, argeloos, zonder iets te weten, aan een ontzettend groot gevaar ben blootgesteld. En ik heb dan de massa, ik kan het navertellen. Maar uh, ik had ook dood kunnen zijn. En dat vind ik buitengewoon kwalijk. Het achterhouden van informatie, zegt hij van de overheid toen. Uh, ik vind dat men, uh, dat men verwijtbaar informatie heeft achtergehouden die er was. En dat had men zich goed moeten beseffen. Men heeft de burgers. Uh, blootgesteld aan onverantwoord groot gevaar. Nu, u zegt de ombudsman... het zou eigenlijk gepast zijn als ministers excuses aanbieden. Het is bijzonder, een hoorzitting... waar ministers gehoord worden onder Ede. Zou zo'n excuus helpen, denkt u, voor patiënt? Hmm, ik weet niet of de patiënten er veel mee opschieten. Het zou uh, een nobel gebaar zijn. Um, het zou wel op zijn plaats zijn geweest. Kuk de patiënt Bert Brunnikhuis... over de hoorzittingen die later deze week plaatsvinden. Amper 24 uur na de eerste ronde is in Frankrijk de campagne voor de presidentsverkiezingen in alle hevigheid hervat. De twee overgebleven kandidaten hebben geen tijd te verliezen, want over 13 dagen op 6 mei dan is de beslissende ronde. Hoewel de peilingen wijzen op een overwinning voor François Hollande, zeggen beide campagneteams dat het absoluut geen gelopen race is. Correspondent Ron Linker stak zijn licht op bij de campagnehoofdkwartieren. De dranghekken worden weer weggehaald in Rue de la Convention bij het hoofdkantoor van Nicolas Sarkozy. De verkiezingsavond is voorbij en één voor één komen medewerkers van Sarkozys campagnestaf hier binnen om het tegenvallende resultaat van de eerste ronde onder ogen te zien. Ik uh, considère qu'il y a eu un vote qui a été uh, un vote de colère. Notre premier devoir is de le reconnaître et de l'accepter. Oui, il y a eu un vote de colère et d'inquiétude moyenne, klasse modeste. Het was een proteststem van de middenklasse en de mensen met een smalle beurs, zegt deze adviseur. vlak voordat hij het gebouw met spiegelglas binnengaat. Berusting klinkt erin door, maar die mag niet omslaan in fatalisme, vinden ze hier. Vandaar dat ze wijzen op de uiteindelijk kleine nederlaag voor Sarkozy in de eerste ronde. Het is waar dat er heel veel verschillen zijn. Er is zelfs geen 2%. de verschillen. Dus. alles is remis à Ça met een verschil van minder dan 2% zegt deze campagnemedewerker tussen Hollande en Sarkozy was het eigenlijk een gelijkspel gisteravond. Dat is wel een beetje de uitslag naar je toe redeneren, want ze hadden hier natuurlijk gehoopt dat hun kandidaat de eerste ronde zou winnen. Een kandidaat die uiteindelijk ook zelf naar het hoofdkwartier komt, opgewacht door een handjevol trouwe aanhangers. Bravo! Geen tijd te verliezen. Sarkozy ziet er wat bleekjes uit. Korte nacht geweest voor hem. Kijk, mijn man. Hoe je en leden van de beveiliging van François Hollande tollen wat met elkaar voor de ingang van zijn hoofdkwartier iets verderop in Parijs. Ook Hollandes team is bijeen, maar de stemming is hier toch anders dan bij Sarkozy. Er worden broodjes gebracht en af en toe komt een kopstuk van de parti Socialist naar buiten, zoals Ségolène Royal. Een heel goed, een heel tous très heureux de, de ce résultat, conscients de nos responsabilités. Een goede sfeer binnen, iedereen maakt zich op voor de winnende strategie. En pour nous conduire vers la victoire, la victoire pour le pays, surtout. La stratégie is toujours la même, c'est une stratégie gagnante, voilà, une stratégie de victoire. Een strategie die voor iets moet zorgen wat haar niet is gelukt in 2007. Sarkozy verslaan bij de presidentsverkiezingen. En uiteindelijk komt ook hier de kandidaat naar buiten. Hollande lacht vriendelijk, groet wat mensen... en stapt in een gereedstaande auto op weg naar zijn volgende campagnebijeenkomst. Een mevrouw die heel lang moest wachten op een... Korte glimp van volgens haar de volgende president van Frankrijk. bien. On a bien joué tour. We staan hier allemaal achter Hollande, lacht ze enthousiast. En daarom gaan we winnen. De overtuiging is er. Maar iedereen hier realiseert zich dat het nog een hele spannende twee weken gaat worden. on va Hollande. Dat was een verslag vanuit Frankrijk door Ron Linker.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 De voorpagina's van de Avondkranten zijn uiteraard voor het grootste deel gewijd aan de val van het eerste kabinet Rutte. Wilderscrisis verlamt politiek. Coalitie barst. Kiezer is aan zet. Is de insteek van het parool. Vrijspel voor populisten is hoe NRC Handelsblad er tegenaan kijkt. Parool vraagt zich af hoe nu verder. NRC Handelsblad trekt een lessen uit de afgelopen kabinetsperiode. Geef een populist macht. En als die macht hem te veel wordt, dan wordt hij vanzelf pyromaan. Die les van het kabinet Rutte zal volgens de krant nog lang nagaomen. De Volkskrant schrijft op het opiniegedeelte van zijn website dat Wilders waarschijnlijk binnenkort naar de Verenigde Staten vertrekt. Volgens staatsrechtsjurist Sander Terphuis moet het anti-islamboek van Wilders, dat binnenkort verschijnt, worden gezien als een sollicitatiebrief voor een topfunctie in de Verenigde Staten. Vroeg of laat zit Geert, net als Ajaan, in de VS te profiteren van zijn populariteit en succes. Al dus Terphuis op de website van de Volkskrant. The Wall Street Journal vindt de Nederlandse Europa's belangrijkste problemen. Niet de Franse verkiezingen, die een voorspelbaar resultaat opleverden. Nee, de grootste schok voor Europa is volgens de Wall Street Journal... de val van de financieel zeer strenge regering van Nederland. Door de kabinetscrisis is een verlaging van de kredietstatus van Nederland... mogelijk sneller een feit. Dat zou onder meer betekenen dat de rente die Nederland betaalt... voor staatsobligaties hoger wordt. Of Nederland zich daarover zorgen moet maken, is volgens econoom Arnoud Boot... de vraag, schrijft economiewebsite Z24. Je moet het belang van een credit rating niet overschatten, zegt Boot. Beleggers kijken er wel naar, maar Nederland heeft nog altijd de reputatie dat het een prudent financieel beleid voert. Wel is het volgens Boot van cruciaal belang dat alle politieke partijen nu hun verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat er uitzicht komt op een fatsoenlijk beleid. Het andere grote onderwerp in de Nederlandse media is natuurlijk de nasleep van de treinbotsing in Amsterdam. Volgens onder meer het Parool wordt onderzocht of het beveiligingssysteem van het spoor wel goed heeft gefunctioneerd. Het systeem ligt al jaren onder vuur omdat het niet altijd Goed functioneert. Als een trein door een rood sein rijdt, dan zou het veiligheidssysteem moeten ingrijpen. Maar het systeem is niet feilloos, dat blijkt wel. Treinen passeren wel vaker een rood sein. De afgelopen tien jaar heeft dat in 32 gevallen geleid tot een botsing. De Onderzoeksraad voor Veiligheid pleit al jaren voor de invoering van het Europese veiligheidssysteem. Dat werkt beter en zorgt ervoor dat treinen nooit te dicht bij elkaar in de buurt komen. De meeste spam, dat is ongevraagde reclame e-mail, komt tegenwoordig uit India. Dat heeft het IT-beveiligingsbedrijf Sophos uitgezocht... en de BBC schrijft erover op de website. In, de min, in minder dan één jaar heeft India de spam koppositie overgenomen... van de Verenigde Staten. Zo'n 10% van alle spam, junkmail... of ook hoe je de ongevraagde reclame e-mail ook wilt noemen... wordt vanuit of via computers in India verzonden. Volgens Sophos is dat het gevolg van de snelle groei... van het aantal internetgebruikers in India onervaren internetters worden sneller het slachtoffer van kwaadaardige software die hun computer verandert in een apparaat dat ongemerkt groot hoeveelheid spam verstuurt na India komt de meeste spam nog steeds uit de Verenigde Staten en uit Zuid-Korea nou, ik moet je eerlijk zeggen dus, ik heb al heel lang op verschillende e-mailadressen amper meer spam ontvangen. Ik ben nu uh, Ik heb Nee, eigenlijk ook nooit, maar ik heb maar twee e-mailadressen. <laughs> dus dat valt mee. Na zessen, dan uh, zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Meer uit Den Haag natuurlijk. 27 juni, die datum. Een zeer krappe meerderheid van de Kamer wil dan verkiezingen houden. De kiesraad vindt eigenlijk 5 september pas de eerste reële datum om het goed te organiseren. Morgen is er een Kamerdebat over het kabinet, besluit uiteindelijk. Na zessen praten wij onder andere met Jack de Vries over de positie van het CDA. En met Wijnand Duivendak van GroenLinks. En we hebben een reportage over luchtmeisjes, de eerste stewardessen van de KLM. Ook dat in het kader van, we hebben veel politiek nieuws, maar ook andere dingen. Af en toe even wat anders. Tot zo, na zes uur zijn we terug.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 Ga dus snel naar je Citroën dealer of kijk op Citroën.nl. Citroën, Citroën. creatief technologie. Dit is Radio 1.